Kees Groot met het NOS-journaal. Internetgigant Yahoo heeft voor een Amerikaanse inlichtingendienst... honderden miljoenen binnenkomende e-mails van eigen klanten doorzocht. Pressbureau Reuters meldt dat op basis van anonieme bronnen. Het is niet duidelijk welke informatie de dienst precies wilde hebben. In de top van Yahoo zou onenigheid zijn ontstaan over het doorzoeken van de e-mails. De directeur internetveiligheid zou zijn opgestapt vanwege het besluit. Yahoo wil niets zeggen over de kwestie... ...behalve dat het bedrijf de Amerikaanse wetgeving respecteert. Het dodental van de aanslag gisteren... ...tijdens een Koerdische bruiloft in Syrië is gestegen. Gisteren stond het nog op 22... ...inmiddels is dat zeker 34, melden lokale activisten. Er zouden onder de doden 11 kinderen zijn... De aanslag is opgeëist door IS, dat zegt dat de bom bedoeld was voor een bijeenkomst van Koerdische politici. De terreurgroep rept met geen woord over het huwelijksfeest. Volgens een lokale activist werd de aanslag gepleegd door een tiener met een bomvest. In Amsterdam-Zuidoost is de Beulmer-ramp herdacht. 24 jaar geleden stortte een Israëlisch vrachtvliegtuig neer op twee flats in de wijk. Zeker 43 mensen kwamen om, onder wie de drie bemanningsleden van het vliegtuig... Overlevende en nabestaanden van de ramp kwamen bijeen bij de boom die alles zag. Een boom op de rampplek die de crash en de brand overleefde. Tijdens de herdenking vlogen er geen vliegtuigen over de Bijlmer. Het blijft onzeker of Arjen Robbe komend weekend mee kan doen... aan de WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands Elftal. Hij heeft zich nog steeds niet bij de andere oranje spelers gevoegd. Volgens de KNVB is hij nog niet voldoende hersteld van een ribblessure. De situatie wordt nu per dag bekeken... Als een herstel de komende dagen voorspoedig verloopt, doet bondscoach Danny Blind mogelijk nog een beroep op Robben. Het weer. Vannacht is het fris met temperaturen tussen de 3 en 7 graden. In het oosten is er lokaal voorstaande grond mogelijk. Morgen zonnig en ongeveer 14 graden. Vanaf donderdag wolkenvelden, maar het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A44 richting Amsterdam staat nog file tussen Oegstgeest en Voorhout 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 En is daarna voor zichzelf begonnen. Samen met uh, de bassist Goorke Rudder uit Peru. En de Israëlische drummer Ziv Rafits. verder met uh, nog wat pianomuziek. Um, we hebben ditje, vanochtend geen thema, maar wel heel veel mooie muziek. En het volgende nummer wat u gaat luisteren is... Enrico Pieranunzi met Mark Johnson. Komt van hun album Tr Trasnoche. En het nummer heet Islas.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 We'll be eventjes terugkomen op dat verhaal van het nummer van Bill Evans. Chef Veldman um, werkt voor de platenmaatschappij Re Resonance Records. Hij was in 2013 in Bremen, in Duitsland, op een, uh, een jazzconferentie. Uh, en hij kwam daar tegen de zoon van een, uh, een beroemde jazzproducer uh, uit Duitsland... Hans Georg brunner Schwer. En toen ze aan het praten waren, toen kwam hij erachter... dat ze um, de zoon een, uh, in het archief van de familie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 Hey That I am with this here worry somehow I need a break from my trouble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 met Toet Stielemans op harmonica, Bert van den Brink op piano... Heijn van de Gein op bas, André Ceccarelli op drums... en Diana Krol natuurlijk met zang. Z uh, het eerste uur zit er bijna op. Ik uh, wil ook even de aandacht vragen voor het feit... dat wij van CFM Jazz graag ons team zouden willen uitbreiden. Mocht je gek zijn op jazz, um, neem eens contact met ons op. Dat kan via de website van, uh, van CFM. Daar staat een contactformulier...